Goed, lieve mensen, waar gaan we het over hebben vanavond? We zijn uh, um, vorige maand begonnen even met een uh, themaatje. En dat heet uh, Ik zal te midden van Israël wonen. Maar goed, het hele onderwerp was natuurlijk veel te groot... Hè? om dat gewoon op één avondje te behandelen. Dus ik denk, nou, we zullen vanavond gewoon nog even de laatste twee teksten pakken... en we gaan door met het aansluitende thema. Ik zal te midden van Israël wonen, heeft vader gezegd. Ik zal te midden... Van Israël wonen. Wat was ook weer Israël? Dus een volk. Even een gekke vraag, zijn wij nou ook Israël of niet? Jawel. Ja. Gelukkig, korter met twee. Ja. ja, natuurlijk, we hebben toch deel gekregen aan Israël. We hadden eerst geen verbond met God, er waren geen beloften voor ons. En door onze verbinding, door Yeshua met Israël, hebben we deel gekregen aan de belofte. We hebben net ook de zout. Ah, en daar, ja, zit het, daar is het zout een mooi teken van. Dus we hebben deel aan de verbonden die God gesloten heeft met Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Hij zegt, ik zal te midden van Israël wonen. Hoe kan je nou God zien wonen in het midden van je volk... als je niet hard op beleid, volledig in zijn geboden wandelt... doet wat hij zegt, liefde hebt onder mijn kant... als mensen bij ons moeten komen, zullen ze maar één ding zien. Wat een liefde onder elkaar. Amen? Ja, je hoeft geen amen te zeggen... Maar echt waar, het is een verlangen... ...tot we daar steeds meer naartoe groeien. Ook al zitten we vanavond... ...met een kleinere groep, ...pas dat we gewend zijn op Sabbat... ...maar het is een vreugde om samen te komen... ...in de naam van Yeshua. Moet je eens luisteren. De teksten waar we mee geëindigd waren voor, vorige maand... ging over het volgende. Er stond al direct een voorwaarde. Het woordje indien... ...is een voorwaarde. Indien hij, zegt hij, met uw zonen... ...ooit van mij afkeert... En mij niet volgt. Mijn geboden en inzettingen die ik u voorgehouden heb niet volbrengt. Maar andere goden gaat dienen en u daarvoor nederbaart. Dit is rampzalig. Alleen dat feit dat hij dat tegen zijn volk moet zeggen. Het is jammer dat hij tegen het volk moet zeggen. Want hij zegt het hier in koningen, ze hebben natuurlijk al lang Torah gekregen op Sinai. dat je dat nou nog een keer moet herhalen. He? Indien gij met uw zonen ooit van mij afkeert. Maar goed, hij moet het zeggen, want vader kent zijn volk. Net als wij onze kinderen kennen. En als die katten kwaadheid halen, dan snappen we het dan nog voordat ze het gaan doen. Want de stand van hun ogen toont al aan wat er is gebeurd. En zij snappen niet dat jij het weet. En dan zeg je uiteindelijk, ja maar ik ben net zo klein geweest als jij joh. Als je je ogen knippert, dan snap ik al wat je bedoelt. Nou, vader kent ons hart... Hij weet wat we nodig hebben. Hij kent ook de fouten die we gaan maken. Hij weet alles. Hij weet zelfs al voordat wij onze fouten maken, dat we ze gaan maken. En ook hoe hij ons weer moet redden. Hij zegt, als je mij niet volgt, mijn geboden en inzettingen die ik je voorhoud, niet volbrengt. Maar je gaat andere goden dienen en je daarvan neerbuigt, Dan zal ik, Abba Yahweh, Israël uitroeien van de bodem die ik hun gegeven heb. Dat is het land Israël. Eretz Israël. Het huis dat ik, Abbe Yahweh, aan mijn naam, de naam van Yahweh, geheiligd heb. Er is maar één plaats op de wereld waar de naam van Yahweh geheiligd wordt. Dat is in zijn eigen tempel. Dan zal ik van mij wegstoten. Zodat Israël tot een spreekwoord en een spotreden onder alle volkeren zal worden. Alleen de gedachte al vind ik rampzalig. Je zou toch op je woorden gaan letten, op je gedrag gaan leggen, want je zou toch nooit in zo'n situatie met je hemelse vader willen komen. Nochtans, vader overziet de tijden. Hij overziet het, want hij weet wat er in ons is. En vaak weten wij dat nog niet helemaal. Wij denken vaak, we zijn allemaal rechtvaardige mensen, wel even nou naar de Torah, nu hebben we het gehaald. En eigenlijk begin je nog maar pas. Je zal gaan moeten ontdekken dat je van binnen nog steeds die oude Willem bent. Of die ouderen, misschien hebben jullie er geen last van. Ik wel. Maar je ontdekt dat op een bepaald moment. Werk van de geest van God. Ja, ja, inderdaad. Dan ga je Willem kennen. Nou zegt hij, dit huis zal tot puinhopen worden. Heb je het over zijn tempel? Ieder die eraan voorbij gaat, zal zich ontzetten. Hij zal fluiten en zeggen, waarom heeft Yahweh al zo aan dit land en aan dit huis gedaan? Is het nou zo'n torenige God? Wil die nou zijn volk uitroeien? Nee, hij heeft een verbond met dat volk. En het wonderlijke is, het is een eenzijdig verbond. God heeft woorden gesproken en dat zijn altijd woorden ten leven. God en zijn woord is hetzelfde. Geen verschil tussen God en zijn woord. Anders zou het niet goed wezen met God. Het zou met u ook niet goed wezen. Als uw eigen woorden niet van jezelf zouden komen. Wat er in uw geest is, dat zeg je. En wat vader in zijn geest heeft, dat zegt hij. Ik wil toevoegen Als je hem niet volgt, dan heb je al een andere God aan beden. Dan heb je al een andere God aan beden. inderdaad. Als je de Heer niet volgt... Dus je kan niet denken van, nou ik doe het niet. Ik sta met traan, dat is geen traangebied. Je ziet dan al een andere God. Inderdaad. Zodra je dus al afwijkt van de instructies van God... dan heb je jezelf al tot God verheven. Want je doet je eigen denken. Is dat eng? Echt niet waar. Want God heeft het beste voor... ...om een goed leven te leiden met hem. Om shalom te kunnen ervaren. Waarom zullen dan die mensen zeggen... ...heeft Yahweh nou zo met dit land en met dit huis gedaan? Nou, zijn we de vorige keer beëindigd... ...dan zal men zeggen... ...omdat... ...omdat, reden zij ...zei Yahweh, wiens God... ...hun God, die hun vader uit Egypte had uitgeleid... ...hebben verlaten... Ze hebben gewoon gezegd, als dit de weg van vader Yahweh is, ik, bekijk ik jullie het maar, en ze gaat die weg wandelen. Zo eenvoudig is het. Omdat ze de weg hebben verlaten. Ze hebben zich aan andere goden gehecht, aan hun eigen denken en aan hun eigen verlangens. Zich voor die neergebogen en ze hebben het gediend. Waarom? Daarom heeft Yahweh al dit onheil over hen gebracht. Hoe vaak hebben we niet medelijden naar Israël gekeken? En ik heb er nog steeds medelijden mee dat het zo fout gaat en fout gegaan is. Ik ben God dankbaar dat er een herstel plaatsvindt. Maar we zijn er denk ik nog lang niet. We kijken toch uit naar de dag dat Yeshua gaat regeren vanuit Jeruzalem. Want dan hadden we eigenlijk hetzelfde moeten zeggen. Denk ik niet, gedaan. ik nooit. En als je dan ook een keertje nadenkt dat wij als lichaam van Christus de levende tempel zijn. Gebouwd door levende stenen. Want het gaat verder natuurlijk. Het is heel triest dat de tempel is verwoest. Maar de tempel die doorgegaan is, ook nadat de tempel is verwoest... ook de gemeenschap die de feesten van de Heer is blijven vieren... die normaal rondom de tempel gevierd werden... Ja, die zijn ook verwoest. Er is maar één reden dat als we afwijken van Torah-instructie... want dat is de weg ten leven... worden we levend door het doen van Torah? Nee, we worden leven door het geloof in Yeshua onze Heer. Hij is de weg ten leven. Hij is de rechtvaardige. En zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid wordt ons geschonken door het geloof in Yeshua. Zijn we rechtvaardigen? In het geloof zeggen we dan, wij zijn de rechtvaardigen. Maar het is ons geschonken. Het is een zogenaamd toegerekende gerechtigheid. We hebben geen gerechtigheid, maar het wordt ons door Yeshua heen geschonken. Nou, de wereld die zal zeggen als dat volk zo verlaten is, omdat ze dus Jawe hun God hebben verlaten... en andere goden zijn gaan dienen, daarom heeft Jawe dit onheil over hen gebracht. Tot zover zijn we de vorige keer gekomen. Het is ellendig. Ik heb het volgende stukje maar genoemd de afgoderij van koning Salomo. Want daar komen we naartoe. Moet eens luisteren. In 1 Koning 11 vers 1 staat het volgende... Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao hoeveel vele vreemde vrouwen lief. Alle soorten van die mooi. Of ze nou uit Moab kwamen, uit Ammon, uit Edom, uit Sidonië, uit de Etieten vandaan. Hij had er oog voor al die vrouwen. Je bijna zegt het is een vrouwenkenner. Hè? Maar ik denk niet dat hij ze kent. Salomo is een man zoals wij. Hoewel onze vader hem enorm gezegend heeft met twee ontmoetingen. Onvoorstelbaar als je ziet hoe hij buigt, hoe hij knielt voor het altaar en zijn handen omhoog geheven. En wat hij dan in zijn gebed gaat zeggen. Een wonderlijk gebed. He? Echt fijn als je dat gebed leest. Dat gebed was goed. En ook wat vader eraan gebeden heeft. Want hij gezegd waar uw volk ook is op heel de wereld. En zij wenden hun neus op Jeruzalem. En ze bidden in de richting van deze tempel. Vader hoor hun gebed. En niet alleen horen, verhoort het. Het is wonderlijk als je gaat beseffen wat het verbond aangaat en wat God met Salomo heeft afgesproken. Eén ding is duidelijk, hij had vele vrouwen lief. Je mag ze mooi vinden... Je mag ze lief vinden, maar om ze gaan lief te hebben en verder te gaan... als God heeft aangegeven dat ze mogen gaan, dan ga je echt de fout in. En die vrouwen die behoorden tot die volken... van wie Yahweh tot de Israëlieten hadden gezegd... gij zult met hen je niet inlaten. Vader wist wat er in die vrouwen zat. En de macht van een vrouw is onvoorstelbaar. Ze hebben wapens, lieve mensen... Mijn opa, de vader van mijn vader, zei al, Wimpie, zegt hij, denk erom, meisjes benne googem. Ja, zo zei hij dat, meisjes benne gogem. Wat het dan dat die meisjes niet? Nou, ik zie, die reageert gelijk, hè. Hij zegt, meisjes die benne googem, zegt hij, maar Wimpie, jij moet pie zijn. Want gogempie is nog gogemer dan de gogemste. Gogem pie. Nou, ik heb er altijd over na moeten denken. Maar ja, de eerste vrouw die tegen me aanliep, was gelijk raak. <laughs> maar ja, daar ben ik zo door gezegend geworden in mijn leven. He? Er is wel eens iemand die heeft gezegd, als je Anke niet ontmoet had, Willem, dan was er nooit wat van je terechtgekomen. Dat was een tante, die hield niet erg veel van me. En toen zei ik tegen de ja tante, je hebt gelijk. Ik zei, nou is er wat van me terechtgekomen en dan is het nog niet goed bij u. <laughs> Zulke mensen zijn er hoor. Je zult er met hen niet inlaten. Zij zullen zich met u niet inlaten, broeder en zuster. Voorwaar, zegt hij, voorwaar. Zij zouden je hart meevoeren achter hun goden. Als je keek wat de goden waren van de amorieten en de Aldi-Iten, Daar was seks en dergelijke was hoogtij. Het hoogste wat ze in de wereld kunnen bereiken, dat is, ligt op dat niveau. Je zou dus je hart laten meevoeren achter hun goden. Haar hing Salomo met liefde aan. Dus dat hing hij aan, met liefde. Zowel de Egyptische vrouwen, al die verschillende vrouwen met hun gewoontes en hun daad. Lieve mensen, het is jammer voor Salomo. Hij is de meest wijze man. Twee ontmoetingen gehad met God. Hij heeft schitterende boeken geschreven van wijsheid en inzicht. Maar hij is dwaas geworden. Hij is echt dwaas geworden. Hij heeft als vrouwen gehad 700 vorstinnen, 300 bijvrouwen en zijn vrouwen verleiden zijn hart. De kennen van de mens. Het geschiedde namelijk toen die Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen, zegt hij, zegt de tekst, zijn hart meevoerden. Dus het schijnt dat als je ouder wordt dat je nog voorzichtig moet wezen. Die vrouwen zijn hard meevoerden achter andere goden. Als je alleen maar voor Yahweh en voor Yeshua buigt, maar niet ieder geval voor Yahweh buigt, maar je flikt het om voor een beeld te buigen. Kunt u trouwens voorstellen dat iemand voor een beeld buigt? Wie van u buigt er voor een beeld? Kennen we nog beelden om voor te buigen? De beelden die je in je hoofd hebt of niet? Wij maken in ons hoofd ook bedenksels. Geestelijke beelden. Ook al doe je het stiekem, dat betekent toch, als je ervoor buigt, dan buig je ervoor. Er kunnen vele dingen in ons hoofd aan de gang zijn, maar we doen geestelijk overspel. We hoeven niet bang voor te worden, je moet het alleen herkennen, je moet een keuze maken, ik wil het niet. Al komt het vogeltje overvliegen, weg. Uiteindelijk zullen die gedachten van u ook uw hart verleiden. Onze eigen zon en ongerechtheid komen ook uit ons binnenste voor. Het is een strijd, althans, dat heb ik bij u zal het anders wezen, maar ook van binnenuit ons hebben die strijd, elke keer opnieuw. Andere goden, zodat Yahweh zijn God niet volkomen was toegewijd, Gelijk dat van zijn vader David. Nog een keer. Die vrouwen, die voeren zijn hart mee achter andere goden, zodat zijn hart Yahweh zijn God niet volkomen was toegewijd. Het gaat om dat woordje volkomen. Het was niet volkomen toegewijd. Je kunt, als je Yahweh en Yeshua kent, niet meer maken dat je marchandeert of langs de rand van de weg gaat snuffelen. Je kan het gewoon niet maken. En het is niet moeilijk, want als we de weg zien, is het een vreugde om op het midden van de weg te wandelen. En als je de dag weer volbracht hebt, zeg je, wat een heerlijke dag. Prijs de Heer voor elke overwinning. Als het fout gaat, buig zo spoedig mogelijk je knieën, want vader wil niks liever horen dat het je spijt. Het wordt veel lastiger als je moedwillig de zonde gaat bedrijven. Dan zit je op een verschrikkelijk hellend vlak. Mensen, dit zijn teksten, ik vind het zo vreugdevol. En het heeft niks met evangelie te maken, denken de mensen, want het is Oude Testament. Nou, het is evangelie ten top om daaruit te komen. Want het evangelie werd al aan Adem en Eva verkondigd tot op de dag van vandaag. Er is in het Oude Testament geen andere evangelie dan in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament keken ze uit naar Yeshua en wij kijken terug op het werk van Yeshua. Het is alleen zijn werk van gerechtigheid wat ons de genade van God heeft doen verwerven. Het gaat verder met die Salomo. Zo liep Salomo achter Astarte, de godin van de Sidoniërs, achter Milkom, de gruwel van de Ammonieten. Ziet u hoe de Heer daarmee omgaat? Salomo deed wat kwaad is in de ogen van Yahweh: hij volgde Yahweh niet ten volle zoals David het deed. Dat is ons goede voorbeeld. Toen de tijd bouwde Salomo een hoogte voor Kemos, een gruwel van Moab op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. Kan ik ook wel niet snappen. Wie gaat zijn kind naar Moloch brengen en verbrandt het in de armen van Moloch? Hoe ver ben je van God los als je denkt dat je aan Moloch je kind offert, tot er daarna weer rijkdom komt en misschien nog wel mooiere kinderen? Ik weet niet eens wat de echte doel daarvoor is. Maar je bent toch helemaal de weg kwijt als je dit doet. Nou zegt hij, hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen. De reukoffers, de slachtoffers aan haar goden brachten. Als je helemaal los bent, ga je alleen maar steeds verder van huis. Derhalve werd Yahweh vertorrend op Salomo. We lezen deze teksten vanavond alleen maar omdat we beseffen dat als wij onze neus afwenden van de weg van de Heer... we in wezen al heel snel in afgoderij vervallen. Ja, wij worden vertoornd door die weg. Omdat zijn hart zich afgewend had. Zo gevoelig. Zodra je ogen met je begeerten afgaan van de weg... die alleen God begeert, heb je een probleem. Want eigenlijk vader ziet het gewoon... Het is ook niet uh, plotseling hoor, dat het voor vader... Want hij, hij kent je hele weg. Hij heeft zelfs allerlei posities al ingenomen... om je op de weg die afwijkt weer terug te kunnen halen. Vader is enorm voorzienend. Hij zegt geloof ik ergens in Job... een mens zal twee maal, een mens zal drie maal... He? Vader vergeeft, hij verzoent. Maar er komt een dag als mensen willen en wetens door blijven gaan... tot de geest verhard wordt van de mensen... en tot zelfs God je nog een geest van dwaling schenkt. Heb je het wel eens gelezen? Hij zal je zelfs een geest van dwaling sturen. Denk je, hallo? Ja, inderdaad. Dan krijg je precies datgene waarop je je uitgestrekt hebt. Als spiritisten zich uitstrekken tot die goden die ze dan dienen, waarvan ze iets verwachten, en we zullen dus niet naar de geesten van doden vragen, dan krijg je de meeste onzin. Moet je gewoon niet doen. Het is absurd als mensen die richting kiezen. Als ze niet weten, oké, okay. maar er zijn ook christenen die gekke wegen wandelen op dat terrein. Lieve mensen, Yahweh de God van Israël is hem twee keer verschenen. En die hem ter deze zaken geboden had, geen andere goden na te lopen, maar hij had niet in acht genomen wat Yahweh geboden had. Het lijkt een beetje een soort wettische preek, maar het is het niet. Het heeft niets met wetticisme te maken... Het heeft gewoon met een wettig handelen te maken. Als we leven in een koninkrijk van God, is het simpel dat je rechts rijdt, stop voor het rode licht, naar de regels handelt die in het koninkrijk van God gelden. Als u vandaag naar het koninkrijk van Engeland wil gaan emigreren, dan krijg je inburgeringscursus. en moet je echt links rijden en de roundabout anders oprijden dan bij ons het pleintje rechts. Als je het niet doet, heb je grote problemen. Als we in het Koninkrijk van God willen wandelen... dan moeten we gewoon een soort inburgingscursus gaan krijgen. Want kijk, dat zijn nou de regels binnen het Koninkrijk van God. Een probleem met uh, Salomo is geweest. Hij heeft zijn ogen gericht op dingen waarvan God zegt... richt ze niet. Zo eenvoudig. Geen andere goden nalopen. Niet in acht nemen. Alleen doen wat Abba Yahweh geboden heeft. Nou, toen zegt Yahweh tot Salomo omdat het nou zo met u gesteld is, Salomo, wijze man, je bent dwaas geworden, dat je mijn verbond en mijn inzettingen die ik je geboden had niet in acht genomen hebt, zal ik voor zeker, voor zeker het koninkrijk van je afscheuren en het aan je knecht geven. Ik denk dat Salomo het nog niet gesnapt heeft als de profeet het tegen hem zegt. En de profeet is dan nog heel lang moedig, zoals het God het zegt, het zal niet in jouw dagen gebeuren, Salomo. Hij zegt, het zal niet in jouw dagen gebeuren. Moet kijken. Bij uw leven zal ik het niet doen. Je denkt, dan, nou als je toch iemand een draai in zijn oren wil geven, dan laat je hem dat toch in zijn leven voelen. Maar hij mocht toch die hele weg uitzetten. En dat is allemaal omwille van David. wille van je vader David, zegt hij. Uit de hand van uw zoon zal ik het dadelijk afscheuren. Als je dadelijk gaat kijken hoe de zonen van Salomo zijn... en hoe zijn vrienden weer zijn... en waar ze mee omgang hebben... ja, dan is het wel logisch dat vader dit vooruitziende al nu profiteert. Daarom haalt hij het ook uit de hand van zijn zonen weg. Bij uw leven zal ik het niet doen... terwille van jouw vader David... maar uit de hand van je zoon zal ik het nemen. Evenwel, zegt hij... zal ik niet het hele koninkrijk afscheuren. Eén stam... ...Judah zal ik, Yahweh, aan uw zoon geven. Terwille van mijn knecht David. Dus niet eens omdat hij zo goed is, maar omwille van David. Ons heeft God ook vele dingen gegeven. Niet omdat u en ik goed zijn, maar omwille van Yeshua. Als we tot vader komen, doen we dat in de naam van Yeshua... ...want we hebben geen andere naam om tot vader te komen. Als we de naam van Yeshua noemen in ons gebed dan pleiten we op hetgeen wat Yeshua voor ons gedaan heeft. Vader, we bidden u op grond van uw belofte, in de naam van Yeshua. En dan zegt verder, ja natuurlijk, dat heb ik beloofd, op grond van Yeshua. Daarom is het belangrijk dat je in alle getrouwheid wandelt, en dat je in de naam van Yeshua de zegeningen mag mogen ervaren. Hij doet het terwille van mijn knecht David en terwille van Jeruzalem, dat ik verkoren heb. En dan zegt hij, Yahweh deed een tegenstander tegen Salomo opstaan, de Edomiet Hadad. Deze was van het geslacht van Edom. Nou, dat is een leuk onderwerp om erbij te hebben. We zijn natuurlijk al de afgelopen tijd met wat tegenstanders in aanraking geweest. Als het gaat om eh, bepaalde onderwijzingen, waar we nog alleen maar aan het begin staan. Sommigen van u weten dat niet, omdat u hier nog nooit eerder geweest bent. Maar, wij hebben het regelmatig over een tegenstander. En dan zijn we... En er behoorlijk pittig onderwijs over bezig. Maar dat even terzijde. Yahweh deed een tegenstander tegen Salomo opstaan. Nou, hoe vindt u dat? Wie laat de tegenstander opstaan tegen Salomo? Zeg het nog eens. Yahweh doet een tegenstander. Weet u wat het woordje tegenstander betekent in de grond daar? Radisch. Wat? Nou ja, kijk eens aan. Die zus die heeft doorgelezen. Dat is wonderlijk. Tegenstander is in het Hebreeuws Satan. Dus wie heeft Satan naar Salomo gestuurd? Ja, ja. Zo. Je zou bijna zeggen, heeft Jan we dan nog met kwaad te maken? Echt niet waar. Nee. Wonderlijk is dat eigenlijk, hè? Yahweh ja, doet dus de tegenstander, dat is gewoon het woord Satan, dat staat 27 keer in het Oude Testament en het staat gewoon vertaald met tegenstander. En als er Satan staat, betekent Satan tegenstander. Ze zijn niet allemaal even consequent in de vertalingen, maar soms staat de tegenstander en soms staat de Satan. Moet u eens luisteren, het staat 18 keer staat het woordje Satan vertaald, dit woordje 78:54. Het wordt 8 keer met tegenstander vertaald en het wordt 1 keer met aanklagen vertaald, maar in het grondwoord is het hetzelfde. Nou gaat het er maar om, hoe hebben wij uh, kennis gekregen van het woord van God uit onze Rooms-Katholieke tijd, uit onze hervormde tijd. Wat hebben we geleerd in Pinkster en Charismatisch, want we hebben natuurlijk al die bewegingen, velen van ons dat allemaal meegemaakt. We zijn allemaal in dat soort geest terechtgekomen. En door al die modderpoelen heen zijn we uiteindelijk tot Torah mogen komen. En we hebben Yeshua mogen leren kennen zoals hij is. Een Torah getrouwe jood. Echt waar. Was hij geen Torah getrouwe jood geweest, was hij ook niet rechtvaardig geweest. En dan had hij zeker niet de Messias geweest. Want als er maar één fout in Messias ziet, dan is hij de Messias niet. Hè? Hij is ook de enige, prijs de Heer. Maar het is wel belangrijk dat u ziet, tot Abba Yahweh deed, een tegenstander, deed Satan tegen Salomo opstaan. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door een man uit Edom. En zijn naam is Hadad. Dus hier is een man, de tegenstander van Salomo. En hij wordt door Yahweh gestuurd. Satan wordt door Yahweh gestuurd op Salomo af. Leuk ding om over na te denken. Praten we over een persoon of praten we over een tegenstander in zijn algemene zin? Of praten we over tegenstanders of praten we tegen een groep? Wie zou de grote tegenstander van Israël zijn? Was dat niet Hamas of zo? Of waren dat niet de Arabische volkeren? Heel de wereld van de... Kijk eens aan, inderdaad, de hele wereld is bekant tegen Israël. Maar het is geen wonder, want de wereld... Hebben natuurlijk helemaal niks met God te maken. Heel de wereld is natuurlijk tegen Israël. Maar dat tegen, dat is de tegenstander, dat is gewoon Satan. Het is zelfs zo dat als wij menen te kunnen wandelen in goddeloos gedrag, dan brengt Abba een beproeving op je weg. Hij verzoekt niemand. Amen. God verzoekt niemand. Maar wat doet hij met zijn kinderen? Hij beproeft ze wel. Ook voor Israël was het een beproeving om drie dagen in de woestijn te lopen met twee miljoen man en geen drinken te hebben. En dan zeggen ze tegen Mozes, heb je ons uit, uit Egypte gehaald om ons hè, de dood in te brengen. Echt niet waar, maar het was een beproeving van Abi Yahweh hoe ze zouden reageren. Nou, ze hadden bijna Mozes vermoord. Het heeft maar een klein stukje geschild. We gaan even verder, lieve mensen. Ik laat dat even, dat Satan nog even staan voor u. Want in 1 Koningen 11 vers 23 staat, God deed nog een tegenstander tegen hem opstaan. Wel, is er dan nog eentje? Zijn er dan nog meer Satans? Kijk, wij verbinden Satan aan één persoon. Maar elke tegenstander, zowel van u als van het volk van Israël, is gewoon een Satan, een tegenstander. Wij vullen overal Satan in en als de mensen het helemaal gek maken, dan gaan ze er ook nog een keer een hoofdletter S voor zetten. En daarmee personifiëren ze. Nee, het is een tegenstander. Het is een volk, kan het wezen. Het kan een persoon wezen. Een maar goed, we komen daar de komende weken wel uit. Want er komen echt een heleboel interessante dingen aan voor u. Die Rezon wordt de tegenstander van Salomo. De zoon van Eljeda, die zijn heer Hadadezer, de koning van Soba, ontvlucht was. Nog eentje. Er komt er nog eentje. Kijk. Vers 25. Hij was een tegenstander van Israël zolang Salomo leefde. En waar had die man last van? Waar had die man nou last van? Ik hoor niks. Waar had hij nou last van? Je kan het lezen. Hij had een afschuw van Israël. Nou gelukkig is dat tegenwoordig over. Daar hebben we geen last meer van. Maar hij had een afschuw van Israël. Nou, de hele Arabische wereld zit er vol mee. Maar ook Nederland zit er vol mee, lieve mensen. Er zijn ook vele christenen die hebben een afschuw. Op dezelfde wijze van Israël. Moeten we Israël zalig verklaren? Echt niet waar, want er lopen mannen en vrouwen rond. Zoals u en ik. Zouden wij Israëliërs zijn en daar wonen... dan zouden we nu zeggen, we hebben een afschuw van Israël. Maar wij hebben dat natuurlijk niet. Hij had een afschuw van Israël, want Israël waren wel de nazaten van Jacob en het getrouwe Israël wandelt naar Torah en profeten iedereen die dat doet wordt in de wereld gehaat zelfs in de christelijke kring zeggen ze hou jij de Sabbat god dat is wettisch zeg het ja. is gewoon wettig hoor we stoppen voor het rode licht, we rijden rechts en vieren Sabbat, alle feesten van de Heer onze God die houdt van feestjes het is een vreugde zelfs de nieuwe maanden, zelfs de nieuwe maanden komen we... nou dan ben je echt gek zeg lieve mensen het is hard hè hij was tegenstander van Israël. Zolang Salomo leefde. Wie was het ook weer, die tegenstander? Hij had een afschuw van Israël. De koning van Aram. We pakken de laatste twee kleintjes: 1 Koning 11, vers 26. Ook Jerobian hief de hand tegen de koning op. Dus hé, hey, een knechtje van Salomo. Die komt tot het opheffen van zijn hand tegen de gezalde. Maar ja, de heer die heeft het gezegd, de profeet had het verkondigd. Vanwege jouw goddeloze gedrag uh, kreeg hij Abba Yahweh tegen. En wie stuurt die tegenstanders allemaal? Abba Yahweh. Die, uh, die man, die Jerobian die nu uh, tegenstander gaat worden van Salomo, die is door de profeet geroepen. Er gaat een profeet naar die uh, Jerobian toe en die verkondigt hem een paar dingetjes. Je moet hem maar eens lezen thuis vanavond denk je, zo zeg je, stel voor dat wij als voorgangers iemand anders zeggen, joh, we gaan jou richten tegen de koning. Dat is collaboratie. Je Zo'n profeet zou je gelijk doden als je dat zou horen als koning. Maar dat gebeurde toch in die tijd, om iemand op te zetten tegen de koning. Maar ook Jerobiam hief de hand op tegen de koning. Salomo trachtte Jerobiam te doden. Ja, dat is logisch. ...doch Jerobian maakte zich op... ...en vluchtte naar Egypte... ...dat is leuk, dat is al meer gebeurd in de geschiedenis... ...dat we veiligheid kregen in Egypte... ...tot Sisak, de koning van Egypte... ...en hij bleef in Egypte... ...tot de dood van Salomo, dan kon hij weer terug. Hè, zelfs onze heer Yeshua... ...die is uh, naar Egypte gevlucht... ...heeft hij veilig onderdak gekregen... ...totdat Herodes dood was... ...en dan kon hij weer terug. Ik weet niet hoe u erover denkt... ...maar het is een wonderlijke ervaring dat de afgoderij van Salomo... tot dit soort zaken rijdt. Op grond van de zonde van Salomo... wordt het koninkrijk uit elkaar gescheurd. En we krijgen daar twee stammen... en we krijgen tien stammen. Dat is heel verdrietig. Die tien stammen die gaan later... allemaal het land uit... gaan naar Babel toe gebracht worden... worden verspreid over de hele aarde. En dan komen de twee stammen nog eens een keer 70 jaar later. En die gaan ook naar dat land toe. Het is Gods genade dat hij van dat volk... een deel heeft teruggebracht die de tempel konden bouwen, want anders had Messias Jeshua niet kunnen komen... want die moest tot zijn tempel komen. Dus het is een wonderlijke ervaring. Niet omdat, nou, Juda zo goed is geweest. Vader is een genadevol en een barmhartig God. En op een of andere wonderlijke manier brengt hij de tien stammen uit de hele wereld ook nog eens een keertje terug. Want ik denk vast dat wij daar ook toe behoren en behoren we niet tot de tien stammen. Dan zijn we van buitenaf binnengekomen en krijgen we deel aan die verschitterende verbonden van God. En we gaan graag en met plezier zijn sabbatten en zijn feest onderhouden, zijn nieuwe manen. Ze zullen aan ons zien dat we verbonden zijn aan Yahweh en Yeshua. Maar het mooie is ook dat hij gezegd heeft dat er altijd een zoon van David op de troon zal zitten. Ja. En Yeshua zit op de troon. Amen. Hij zit op de troon en die troon die gaat komen naar deze aarde. Ja, zeker weten. De zoon van David. Hij zit nu al op de troon. Amen. Ja hoor. Wonderlijke ervaring. Broeders en zusters, durft u aan te zeggen? Fijn dat we dat elke keer weer met elkaar mogen doorlopen. Het zijn eenvoudige teksten. Jij gaf het nou zo specifiek aan. Wij vieren een nieuwe maan en geen volle maan. Ik heb het al een paar keer gezien. Het staat wel op het scherm. Ja, er zijn twee volle maanden die we vieren. Alle nieuwe maanden is dat dunne sikkeltje. Dat is de nieuwe maandsdag. Die gaat dan beginnen. En er zijn twee volle maanden met Pesach. En Sjoekot. Dat zijn dus die feesten die op de vijftiende van de, van de Hebreeuwse maand liggen. Hoorde wat Louis zegt? Tot de kern nog één keer herhalen. Hij duldt geen andere God buiten zich. En dat staat in de aarde. Ja, inderdaad. Ons... Zoals vader zijn verbond heeft gelegd in de kist, ja, dat is de basis van zijn verbond. En het verzoendeksel is Yeshua. Ja, en hij wil niets liever dat we in liefde zullen wandelen. Ja, we moeten hem nog in liefde volgen. Want stel voor dat we die geboden moeten doen om gered te worden. Dat gaat helemaal niet. Het is een vreugde om in blijmoedigheid die weg te gaan. Lieve mensen, mogen u alle dagen vervuld zijn van de geest van onze Heer. Ja, en in vreugde in zijn wegen wandelen. En weer een goede start hebben op deze nieuwe maand.